De mol, de waterrat en de pad. Het geheim van de das. Het was nog donker toen de pad de volgende ochtend wakker werd. Hij was helemaal stijf van de kou en hij rammelde van de honger. Hij zuchtte diep en ging langzaam overeind zitten. Op dat ogenblik zag hij vlakbij twee kleine ronde lichtjes. Het leken wel ogen... Even later begon de pad te glimlachen, want bij die ogen hoorde het gezicht van zijn vriend de waterrat. Die had iedere nacht naar de pad lopen zoeken. Wat was de waterrat blij dat hij de pad had gevonden. Een uur later kwamen de vrienden bij het hol van de waterrat in de oever van de rivier. Pad, zei de waterrat, ga naar mijn slaapkamer, was je en trek andere kleren aan. Je kunt een pak van mij aantrekken. Terwijl de pad zich waste en verkleedde maakte de waterrat een maaltijd klaar. En onder het eten vertelde de pad over zijn avonturen. En nu zal ik niet langer gebruik maken van je gastvrijheid. Ik ga naar mijn eigen huis, besloot hij. Je kunt niet naar je eigen huis, zei de waterrat. Wat bedoel je? vroeg de pad. Weet je dan niet dat de hermelijnen uh, en de wezels en uh, de fretten... Ik bedoel, al die akelige dieren. O, oh, hoe moet ik het je vertellen? Schiet op, waterrat. Vertel het me. Wat is er gebeurd? Ik heb de laatste tijd zoveel meegemaakt dat ik nergens meer van schrik, zei de pad. Nou, in de nacht nadat je was verdwenen, begon de waterrat, kwam er een bende wezels naar je landhuis. En die wonen er nu. En in de stallen woont een bende Hermelijnen en in het tuinhuis een bende Fretten. En ze hebben gezegd dat ze jou niet binnen zullen laten, nooit meer. Zo, hebben ze dat gezegd, riep de pad. Hij stond op en pakte de honkbalknuppel van de waterrad. Ik zal ze leren. En hij rende de deur uit. Pas alsjeblieft op, riep de waterrad, Ze zijn gewapend. Maar de Pat luisterde niet. Hij rende naast zijn landhuis terwijl hij mompelde... ''Lidelijke indringers, ik zal ze leren.'' Toen hij bij de poort kwam, stond er ineens een fred voor hem. Hij droeg een geweer. ''Wat kom je doen?'' riep hij. ''Houd maar op met die onzin,'' antwoordde de Pat. ''Je weet heel goed wat ik kom doen. Jullie eruit gooien. Dit is toevallig mijn huis.'' Dus maak die poort open en als je leven je lief is, kun je daarna beter vertrekken. Maar de Fred bleef rustig staan. Hij pakte zijn geweer. De pad ging vlug plat op de grond liggen. Hij was maar net op tijd, want een ogenblik later vloog er een kogel over zijn hoofd. De pad rende terug naar het hol van de waterrad. Ik heb het je toch gezegd zei de waterrat. Voor elke ingang en uitgang staat een gewapende fret. Op dat ogenblik stapte de das naar binnen. Zijn schoenen waren bedekt met modder en zijn kleren waren verkreukeld. Hij gaf de pad een poot en zei... Welkom, pad. Helaas kan ik niet zeggen, welkom thuis, pad. Hij ging aan de tafel zitten. Even later kwam de mol binnenrennen. Hoera, riep hij. Onze vriend de pad is terug. Oh, het spijt me dat ik zo vrolijk ben. Ik heb gehoord wat er met je huis is gebeurd. Stilte, zei de das opeens heel hard. Ik wil jullie iets vertellen. Ik ga jullie een geheim verklappen. Ik ben in de onderaardse gang geweest die van de oever van de rivier naar het landhuis loopt. Onzin, zei de pat. Ik ken elk hoekje en gaatje in mijn huis... en ik weet zeker dat er nergens een onderaardse gang is. Pat, laat me uitspreken zei de das verontwaardigd, er is wel een onderaardse gang. Jaren geleden heeft je vader mij die gang laten zien... en hij heeft me gevraagd niets tegen jou te zeggen... omdat hij wist dat je wel aardig bent... maar niet verstandig genoeg om een geheim te bewaren. Ik mocht het je alleen vertellen als er iets ernstigs zou gebeuren... zoals nu met die indringers in je huis. Eerst keek de pad een beetje beledigd. Maar toen zei hij... Mijn vader had misschien wel gelijk... Ik ben niet zo goed in het bewaren van een geheim. Ik praat te veel en heb te veel vertrouwen in anderen. Maar genoeg daarover. Wat heeft die onderaardse gang te maken met de indringers in mijn huis? Morgenavond is er een groot feest in je huis, zei de Das. De baas van de bende wezels is jarig en alle wezels en Fretten en Hermelijnen zullen morgenavond feest vieren in de grote eetzaal. En ik heb gehoord dat de baas van de Wezels heeft gezegd dat ze geen wapens hoeven mee te nemen. Want hij denkt dat jij een lafaard bent, Pat, en dat je toch niet meer terug durft te komen. Zijn er morgenavond ook geen wachtposten? vroeg de waterrat Die zijn er wel, antwoordde de das. Maar daarom is de onderaardse gang zo gemakkelijk. Die komt uit in de keuken naast de eetzaal. En door die gang kunnen we ongezien het landhuis binnenkomen riep de mol opgewonden. En als we in de keuken zijn, lopen we naar de eetzaal. En we nemen alle vier een dikke knuppel mee, schreeuwde de waterrat. En daar slaan we mee op hun valse koppen. Pads, pats, pats boem gilde de pat. Hij rende zwaaiend met zijn knuppel door de kamer... en sloeg op alle stoelen om te laten zien... hoe hij de indringers op hun kop zou slaan. Stop, zo is het wel genoeg, zei de das... Straks sla je per ongeluk nog een van je vrienden op zijn kop. Het is al laat. We kunnen beter gaan slapen, want we moeten goed uitgerust zijn. Morgen praten we verder. De volgende avond kwamen de vier vrienden in het hol van de waterrat bij elkaar. Ze hadden allemaal een knuppel in hun hand. De das pakte een lantaarn en zei... We gaan, volg mij maar. Hij liep naar de oever van de rivier en schoof een paar struiken opzij waar achter een deur zat. En achter die deur begon de onderaardse gang. In de gang was het donker en koud. De das liep voorop en hield de lantaarn omhoog. Ze kwamen maar heel langzaam vooruit, want de gang was nauw en de bodem lag vol stenen. Eindelijk zei de das... Ik denk dat we nu bijna onder de eetzaal zijn. En hij had gelijk, want toen ze een stukje verder waren gelopen... hoorden ze boven zich de geluiden van het verjaardagsfeest. De gasten zongen Lang zal hij leven voor de baas van de wezens. Ze stampten met hun voeten op de grond en sloegen met hun vuisten op de eettafel. De vier vrienden kwamen bij een deur. Hierachter moet de keuken zijn. Zei de das. Hij probeerde de deur open te maken, maar die klemde, omdat het al jaren geleden was dat hij voor het laatst open was geweest. Even was de pad bang dat hun plannetje zou mislukken, maar de das zei, als we allemaal tegelijk duwen, zal het wel lukken. Zet hem op vrienden. Eén, twee, drie, duwen. Ze duwden zo hard ze konden en opeens vloog de deur open en tuimelde ze de keuken in. Ze krabbelden overeind en keken om zich heen. De deur naar de eetzaal, waar het feest in volle gang was, stond op een kier. De das pakte zijn knuppel stevig vast en riep, vrienden, volg mij. Hij gooide de deur naar de eetzaal open. De wezels, de fretten en de hermelijnen schrokken verschrikkelijk... toen ze de vier vrienden binnen zagen komen. De das zwaaide met zijn knuppel en de mol riep, hier komt de mol, de dapperste van alle dieren. De waterrad trok zijn zwaard en de pad pakte de baas van de wezels in zijn kraag. Jij dacht dat je zomaar mijn huis zou kunnen stelen, hè, akelig beest, riep hij. Nu, dat zul je voortaan wel uit je hoofd laten... En hij gaf hem met zijn knuppel een harde klap op zijn kop. Toen de wezels zagen dat hun baas niet meer bewoog, gingen ze er vandoor. En ook de hermelijnen en de fretten maakten dat ze wegkwamen. Ze klommen uit de ramen of verdwenen door de schoorsteen. Het was een gedrang van je bij de deur. Sommige van de akelige beesten probeerden zich onder de tafel te verstoppen. Maar er ontsnapte er niet één voordat ze van een van de vier vrienden een klap op hun kop hadden gekregen. Vijf minuten later was de eetzaal leeg. Alleen op de grond lagen een paar vijanden die zo'n harde klap op hun kop hadden gekregen, dat ze nog steeds duizelig waren. De mol had een flink stuk touw meegebracht en bond hen vast. De pad zat op de tafel blij om zich heen te kijken. Het was een enorme rommel in de eetzaal, maar het huis was weer van hem. De Das leunde op zijn knuppel en zei... Ik heb honger. Kunnen we bij je blijven eten, vriend Pat? Natuurlijk, antwoordde de Pat. En ik zou het fijn vinden als jullie een poosje mijn gast zouden willen zijn. Ik zal jullie extra verwennen. Dat hebben jullie wel verdiend. Laten we hopen dat je nooit meer rare dingen zult doen... zei de waterrat toen ze aan tafel zaten. En dat je een lesje hebt geleerd, zei de Das. Nu moeten jullie niet te streng voor hem zijn, zei de mol. Want één ding is zeker... Wanneer je de pad als vriend hebt, hoef je je nooit te vervelen.